PvdA-leider Bos eiste dat het kabinet het verzoek van de NAVO afwijst om langer in Uruskamp te blijven. Premier Balkenende zei juist dat de opties ordentelijk moeten worden onderzocht, inclusief het verzoek van de NAVO. Balkenende en Bos reageerden niet op vragen over een mogelijke kabinetscrisis. Maar naar verluid wordt in PvdA-kringen serieus rekening gehouden met een crisis. Toyota gaat alle nieuwe auto's voorzien van een veiligheidssysteem. Het schakelt de motor uit als het gas en rempedaal tegelijk worden ingetrapt. Topman Toyota gaat zelf een speciale commissie leiden die toeziet op de kwaliteit. Diverse modellen van de grootste autoproducent ter wereld kampen met technische problemen. Waardoor wereldwijd miljoenen auto's naar de garage worden teruggeroepen. Toyota denkt dat zijn concern misschien te snel is gegroeid. In Groot-Brittannië is een documentairemaker van de BBC opgepakt op verdenking van moord. Ray Gosling onthulde in zijn laatste documentaire dat hij jaren geleden zijn partner had gedood. Zijn vriend had aids en Gosling had hem beloofd dat hij hem in het eindstadium van de ziekte niet zou laten lijden. Gosling, die inmiddels 70 is, heeft niet gezegd wie zijn vriend was en wanneer hij zijn daad heeft gepleegd.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 Songs arranged by James Taylor en band. Zo staat er op dit cd'tje. Maar ze zijn niet door hem zelf geschreven. Want uh, de cd heet gewoon James Taylor sings covers. En dit is een nummer, als ik me niet vergis, van uh, Alan Jackson. Hè? Seminole Wind. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. Ik ben begonnen met de nummer van James Taylor en dit is Ruud Hermans. Hij is ook helemaal een fan van die James Taylor, singer-songwriter James Taylor. Nou, Ruud Hermans is ook een singer-songwriter en schrijft prachtige liedjes. Hij heeft één liedje geschreven en daar noemt hij Taylor on CD. En als je luistert dan hoort u in dat liedje de titels voorbij komen van een groot aantal CD's. I'm a little late I'm glad I'm home I was your day With mine crawled away Not much to do Just think about you I've got taters on a stone. Chicken on a fry A little red port wine We leave time doing time There's only you and me And there's Taylor on CD In my mind I'm going to Carolina I'm singing a song for you, Father I'm a lonely light that is waiting Shining a light for you to find a way Something in a way she moves me As I close my eyes See your smiling face, and there's only you. And there's Taylor on CD In my mind I'm going to Carolina I'm singing a song For you far away Like a lonely lighthouse I am waiting Shining a light For you to find Something in a way She moves me As I close my eyes I see her smiling face Taylor on CD. Hij is een uh, groot favoriet van uh, James Taylor. Hij heeft mij ook helemaal warm gemaakt voor, die, voor diezelfde James Taylor. Hier in Nederland loopt ook nog een uh, jonge man rond. En hij luistert naar de naam Robin van Beek. Hij is ook helemaal, zegt hij zelf, idolaat van uh, James Taylor. Heeft een cd opgenomen, Noemt de cd Tailor Made". Ik heb hem gebeld en gevraagd van... Kun je mij nou eens wat meer vertellen over jezelf en over deze cd? Nou, u hoort het al aan het begin, Tune. Een interview met deze Robin van Beek. Wie is Robin van Beek? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, ik ben vooral uh, een muziekliefhebber. Uh, iemand die uh, een heel warm hart toedraagt aan... Uh muziek, maar ook aan, aan vo voornamelijk aan James Taylor muziek. En uh, ja, wie ben ik? Ik ben een zanger die probeert uh, hier in Nederland uh, te overleven. Ik zeg maar zo. Ik ben een van de weinige zangers die uh, ervan kan leven zonder hit. En als je geen hit hebt, dan is het meestal wat lastiger. Maar dat gaat mij eigenlijk behoorlijk goed af. Um, ik doe, ben er veelzijdig. Ik doe veel dingen, uh, onder andere uh, een Robbie Williams look-alike tape act, en ik doe, uh, ik speel in cover bands. En nu ben ik mijn eigen volledig aan het toeleggen op de muziek van James Taylor. En daarbij ben ik Nederlandse teksten aan het schrijven. Dus heel kort gezegd is dat een beetje wat ik ben en wat ik doe. Hij voelde zich niemand, jonger alleen. Zijn werk en zijn auto, dat was waar hij voor leefde. De weg naar zijn werk, dat was wat hij Wist niets van vrouwen, ging nooit eens ergens heen. Toen op een morgen, vijf over zeven, zag hij onderweg wat hij nooit dacht te zien. Ze stond bij het stoplicht, keek maar heel even. Kon iets meer doen, een seconde of tien. Had hij dat nou goed gezien? Zou mij dat nu overkomen? Een meisje dat zo. Wat had hij echt nooit gedacht van het meisje dat bij het stadlicht was? De volgende morgen, zelf de tijd, haar lach was nog mooier dan die hij had onthouden. Ze opent haar ontvouwde mijn mobiele nummer, morgen heb ik tijd. De rest van de dag ging te langzaam voor woorden, haar lach en haar nummer hielden hem in zijn man. Hij kon niet meer wachten, moest haar nu bellen. Haar stem klonk al snel, zwoeg en zacht. Ik heb op je oproep gewacht. Zal mij dat nu al? Die echt nooit gedacht Oh, van een meisje dat bij het stoplicht was Nee, dit is niet mijn eerste cd. Nee, Ik heb er al een aantal cd's uitgebracht. Dit is echter wel de eerste cd die uh, richting deze stijl gaat. Uh, richting de James Taylor country-achtige... Zingen songwriting muziek. En misschien heeft dat iets met leeftijd te maken, maar ik ben inmiddels 37 jaar en ik begin langzaam, maar toch zeker uh, steeds meer richting deze stijl te, te trekken uh, qua smaak. En, uh, en daarom heb ik nu besloten om dit album te maken. Yeah. Oh. Komt het erop aan, aan, want ik ben hier al te lang. Waarom zou ik blijven hangen, hier in die veel te lege stad? Ik laat me niet meer vangen, want ik heb het echt gehad. Het is best oké. Okay. Maar één klap, en daar vervaag je Liefje... je En dat komt eigenlijk door het volgende. Ik heb geprobeerd en ik ben nog steeds bezig om te kijken of dat ik dit, uh, dit album uh, meer op de radio kan krijgen. En het probleem bij, uh, bij de commerciële radiostations is dat ze eigenlijk geen tijd hebben om een uh, liedje helemaal uit te luisteren. En mijn inziens wordt muziek alleen maar gemaakt als je het van het begin tot het eind uh, kan, uh, kan luisteren. Omdat uh, het maken van muziek ook altijd. Uh, ja, dat heeft een paar. Een paar ingrediënten, dat is natuurlijk de melodie en de teksten, die zijn belangrijk, maar ook de opbouw in een liedje. Dus het begint rustig en, en heeft in het midden van het liedje een kleine piek. Dan gaat het weer terug naar rustig en eindigt het misschien wel in een, in een, in een grote piek. In mijn hall. Straf, omarmen al het leed, op de reizen waar de te me vergeet. Ze was zo'n lieve schat, zij mocht niet van wie dan ook bij ons blijven voor altijd. twijfelt aan de liefde die er altijd is. Ik zie je kijken naar de zon. I uh -huh. ...om die liedjes te luisteren. En toen bedacht ik me van ja, hoe ga ik nu zorgen dat uh, iedereen die mijn album koopt uh, ook uh, begrijpt... ...dat je voor deze muziek de tijd moet nemen en het op je in moet laten werken. En toen dacht ik, ja dan heb ik mensen nodig die, uh, die het in zich hebben om op, de, op een gemak een, een cd op te zetten... ...en daar is uh, de tijd voor te nemen om dat te luisteren en de enige manier om dat te doen... Uh, is volgens mij door uh, onthaast te zijn... en niet uh, in je hoofd met allerlei andere dingen bezig te zijn... want dan komt de muziek niet genoeg binnen, zou ik maar zeggen. En vandaar dat ik dat woordje onthaasten heb toegevoegd... Aan, uh, aan de theatershow die ik nu aan het schrijven ben. En wat ik nu ook probeer naar buiten te brengen... is dat het dus onthaasten met TaylorMate is uh, geworden. Het was gisterenmorgen, kijkend naar het lege bed... Ik heb me uren buiten mij gevoeld Wakker in het donker Mezelf onder de douche gezet Ik krijg je beeld niet van me weggespoeld Het doet pijn in mijn hoofd de kaars zonder te weten is gedoofd. Dat ik toch nog steeds in onze vlam geloof. Dat ik niet meer kan bewegen als verdoofd. Kun je mij geen teken geven? Kun je mij niet laten zien dat het donker niet voor altijd is? De pijn is loopt, er is niet wat ik verdien. Het meeste voel ik het gemis. Het doet pijn.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 Maar ik ben er niet, het gaat als een roes voorbij. Ze zeggen dat de tijd op een dag de pijn verrijft. Ik bel je op en hoor je stem, je lijkt dan zo dichtbij. Maar ik weet dat je echt helemaal alleen wilt zijn is de pijn er in mijn hoofd dat de kaars zonder te weten is gedoofd dat ik ondanks dat toch in onze vlam geloof dat ik niet meer kan bewegen het voelt als verdoofd voelt alsof de pijn je meeneemt uit mijn hoofd, is er dan echt niets meer waar jij nog in gelooft? Het de leegte, het is de leegte die me stroomt, alsof Het belangrijkste vindt aan, aan muziek um, in het algemeen uh, is dat het mij raakt. En in de ene geval is dat de tekst en in het andere geval is dat de melodie. En bij de muziek van James Taylor is het, is het in mijn geval toch vaak de, de sfeer die mij te pakken neemt. En pas later ga ik wat beter luisteren naar teksten, op een paar uitzonderingen na. You've Got A Friend, een van de grote bekende hits van James Taylor, uh, die hij heeft gecoverd overigens. Maar, uh, dat is natuurlijk een liedje waar waarvan de titel eigenlijk meteen al vraagt of dat je uh, even goed wil luisteren naar de tekst. Maar er zijn ook een aantal liedjes van James Taylor die mij in eerste instantie grepen omdat het zo integer en zo ontzettend goed gespeeld is en zo'n mooie melodielijn heeft. En mij dan raakt, mij emotioneel raakt. En, en pas in een latere fase ga ik ook goed luisteren naar de, de betekenis van de, van de tekst. Als ik denk aan de tijd die ik kreeg Hoe jij naast me stond, een tijd van pijn nu dat je weg bent, is mijn wereld zo leeg. En ik vraag me af, waar ik zonder jou zou zijn, nu alleen en ik merk dat ik meer de dingen doe die jij vroeger deed, probeer de liefde te geven die jij in mij gevoel van warmte. Van liefde van binnenuit, dus laat me denken aan de tijd dat wij met vader en zus naar het warme strand, dat zijn de momenten. Voor de tijd in het dorp, voor vrijheid, voor voetbal op het plein, voor mijn fiets, voor mijn val uit de boom, voor het troosten, de lieve woorden die jij zei. say that Uh, afgelopen zondag uh, voor de eerste keer uh, ja. jouw jou liedje op, uh, op Radio 2 bij de Sandwich en ja. ik, ik werd meteen getroffen door de sfeer want ik wist bij god niet wie Robin was wie Robin van Beek was ik had jou nog nooit gehoord op de radio en alleen de sfeer al want ik zei meteen tegen mevrouw Terwijl het liedje draaide van het lijkt wel of hij uh, fan is van James Taylor want het klinkt als James Taylor daardoor werd ik getrokken is dat ook jouw bedoeling van deze cd? Uh, ja, dat voel ik als een heel groot compliment... want dat is precies uh, mijn insteek geweest... om te kijken of ik de sfeer te pakken kan krijgen... die uh, James Taylor ook op zijn platen zet. En wat ik heel erg heb geleerd in de, in de fase uh, van het maken van dit album... is dat, uh, dat het een enorme, delicate balans is... Uh, tussen uh, de liefde die je hebt voor het maken van muziek... Uh, en uh, de teksten, de melodie... En, uh, en de kwaliteit van je muzikanten is van onnoembaar belang. Je moet gewoon de top van Nederland hebben om deze muziek goed neer te kunnen zetten. Op het eerste gehoor, en dat is het meest verraderlijke aan James Taylor muziek, lijkt het allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar als je het gaat maken, als je het gaat proberen na te doen, of de sfeer gaat proberen te vangen, dan kom je er pas achter hoe ontzettend uh, moeilijk het is om die balans te vinden. Als ik je stem maar hoor Kan ik weer een poosje door? Het is de prijs, je weet waarvoor. Ik kent me door en door. Ik mis jou ook mijn liefje. Ik ben nog onderweg. Het is niet nodig. Dat ik zeg, in welke stand ik vandaag ben, ik, ik ben in elk geval ver weg. Het is iedere dag weer anders. Baba. Papa, kom je al snel naar huis. Er gaat een bus om half aard. Om jouw gezicht te zien, was het maar zo simpel? Weer een zaal vol met gezichten. voordat ik de band bij elkaar had. Want ik heb een aantal mensen, nou ja, een beetje onindierig gezegd, uitgeprobeerd. En daar heb ik gewoon heel eerlijk tegen moeten zeggen dat het niet uh, is wat ik zocht. En dat heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van zo'n muzikant. Want uh, de mensen met wie ik heb gewerkt, die zijn eigenlijk allemaal uh, heel goed en hebben een hoog niveau. Maar het heeft meer te maken met of dat de stijl je ligt. En, uh, en ik ben een tijdje op zoek geweest. En uiteindelijk heb ik uh, hele goede muzikanten bij elkaar gevonden. Onder andere ook uh, muzikanten van Gerard van Maas, Akkers en uh, een singer-songwriter uit Brabantse land... die al twintig jaar of continu in het theater staat met uitverkochte zalen. En die muzikanten die heb ik benaderd en, en ja, zo kreeg ik eigenlijk mijn band bij elkaar. En ja, blijkbaar werkt dit gewoon heel goed en, en hebben we de sfeer goed te pakken genomen. Dus dat is heel fijn. Die mensen moeten dus ook eigenlijk wel uh, kennis hebben van de muziek van James Taylor. Ja. Dat hadden ze ook allemaal. Dat, was eigenlijk een, dat is eigenlijk een pre bij een project als dit... Uh, waarbij uh, uh, James Taylor melodieën probeert te coveren met Nederlandse tekst. Heb je mensen nodig die echt van de muziek houden van James Taylor. En dat was, voor mij is dat van belang. En, uh, en deze muzikanten individueel van elkaar zijn allemaal uh, fan van James Taylor zou je kunnen zeggen. Ze zijn niet allemaal zo idolaat als ik... maar ze zijn allemaal wel uh, een bewonderaar van wat hij maakt. En dat komt ook omdat, omdat die muzikanten van James Taylor, wat natuurlijk ook niet de eerste de beste zijn als ik Steve Gadd op drums en Michael Landau op, op gitaar noem. Uh, ja, dan, dan zijn dat, dat is gewoon de top van de wereld. En, uh, en het is natuurlijk leuk als muzikant ook om, uh, om je daarmee te gaan meten.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 Dan is het ik en mijn werk voor de rest van de morgen, voor de rest van de middag en ik weet het, voor de rest van mijn tijd. De schepen en de vrachten en de vrienden die hij achterliet op zee. Maar het is mijn leven dat gespeeld is. Ik was zelfs zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Huis vanavond staan naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal. Dus mag ik alsjeblieft zolang als mijn lichaam het toelaat en nooit een man ontmoeten naar wie het grote geld gaat.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 Ik heb eigenlijk gekozen voor, uh, voor de melodieën van James Taylor en ik heb daar eigenlijk totale nieuwe input aan gegeven, een totaal nieuwe insteek. Uh, het heeft soms wel een beetje de strekking van het verhaal wat James Taylor ook probeert te vertellen, uh, maar er zijn ook liedjes die totaal afwijken van, uh, van zijn teksten. En uh, de reden is eigenlijk dat sommige nummers zich niet zo makkelijk laten vertalen en uh, dan, wordt het, uh, ja, dan wordt het gewoon niet goed van. Dus ik heb soms gekozen om een totaal andere richting op te gaan. En overigens staan op, op het album niet alleen maar James Taylor melodieën. Er staan ook nog drie uh, nummers op die ik helemaal zelf heb geschreven met, uh, met twee andere componisten. En uh, die hebben we ook geprobeerd zo te schrijven dat ze wel in de sfeer van het album uh, vallen. Dus dat is ook heel goed gelukt, daar ben ik heel blij mee ook. Um, het album is, is al uitgebracht, heb ik begrepen. Maar er komt ook nog een, een officiële album release, hè? Ja, dat klopt, ja. Op 21 maart... Zondag 21 maart zal om 3 uur smiddags de presentatie zijn van de dvd en de cd. Want er is de, tijdens de live cd-opname is er ook meteen een dvd gemaakt. En op 21 maart zal dat in Oude Water zijn, in de Klepper. Vroeger, vroeger heette dat Tjao, als ik het goed heb. Nu heet het de Klepper. Dat is een mooie locatie waar ik de presentatie ga doen. Remember Uh, uh, ja, dit album wat bekender te maken... en mensen mee te laten genieten van uh, wat we gemaakt hebben. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk uh, het doel in mijn uh, muzikale leven... Om, uh, om mijn eigen teksten te kunnen vertellen... en uh, hopen dat, de mensen, dat ik de mensen kan raken... zoals James Taylor mij ook heeft geraakt met zijn uh, mooie muziek. Uh, wat is het mooiste liedje van de cd? Um, ja, dan moet ik ook de afweging maken tussen melodie en tekst natuurlijk. Uh, ik vind zelf... Uh, het liedje van James Taylor heet het 'Another Day. Uh, dat vind ik heel mooi. En uh, dat heet bij mij De Grote Dag. Oh, word maar wakker. Het is al morgen. Vandaag is de grote dag. Het hmm. lijkt gistermorgen dat jij aan mijn handje liet. Of je een snoepje mag. Wat een avontuur, wat een lach, wat een mooie dame. Of je fietsen mag, hou mijn hand maar vast. Dan loop ik zacht en geef jou een sterke hand. Word maar wakker, het is al morgen. Vandaag is de grote dag. Het is zo snel gegaan, ik trouw je aan, jij bent mijn zonneschijn. Ik zie je daar nog staan, ik zie je traan. Wat doe je daar? Van Jou bestaan, mijn tranen komen omhoog. En ik weet, ik moet je laten gaan. Word maar waar. Ik maak je nog één keer ontbijt zoals jij dat wilt. Word maar waar het goed als ik vandaag voor je zing. Word maar waken, mijn lieve schat. Oh, word maar waken. Het is al morgen. Vandaag is de grootte. Een heel mooi gelukt uh, uh, tekst. Een Nederlandse tekst. En natuurlijk is de melodie fantastisch. En het liedje Ik mis jou. Uh, dat is overigens geen melodie van James Taylor, maar dat heb ik helemaal zelf geschreven. Dat vind ik eigenlijk wel de allermooiste track uh, van de cd, vreemd genoeg. Want ik ging in eerste instantie uit van de James Taylor-liedjes. Maar ik vond dat daar ook wat eigen werk bij moest. En nu vind ik toch dat, dat ik mis jou het best gelukt is. Omdat het misschien ook wel dicht bij me staat omdat ik alles zelf geschreven heb. Je Ligt al in bed. Het is altijd, ik kijk door het raampje, je armpje zwijgt En ik vraag me af, wanneer ik jou weer in mijn armen heb Je oogjes zijn dicht, het is zo'n mooi gezicht Je hebt het neusje van je moeder Jullie zijn mijn licht, de tijd gaat te snel, ik zoek naar de rem, zodat ik jou kan zien. Naar ons samen door dezelfde lucht. De tijd gaat te snel. Ik zoek naar de ren zodat ik jou kan zien. Waar de cd te koop is Dat is op www.bakeproductions.nl Productions in het Engels geschreven P-R-O-D-U-C-T-I-O-N-S Bakeproductions.nl Daar kun je de cd downloaden Tegen het bedrag van 10 euro Dan komt die direct je computer in Of je kunt hem bestellen Waarbij ik hem opstuur uh, en op diezelfde website staat ook uh, waar we optreden met dit project, met Taylormate. En er staan overigens ook nog andere dingen over mij. Dus als mensen het leuk vinden, zijn ze van harte welkom om op mijn website een bezoekje te nemen. En natuurlijk, uh, als ze dat ook leuk vinden, een berichtje achter te laten. Dat is altijd gezellig. Ik kijk door het raam, zie in je ogen, jij weet wat er